krijgen. Want asielzoekers uit landen waar ebola heerst, die kunnen nog steeds gedwongen worden teruggestuurd. Staatssecretaris Teven ziet geen reden te stoppen met de uitzettingen. SP, GroenLinks, D66 en ChristenUnie drongen in een debat in de Tweede Kamer aan op het stopzetten van de uitzettingen naar ebola-landen. De staatssecretaris zegt dat de kans op ebola klein is als je de juiste voorzorgsmaatregelen treft. Nieuw-Zeeland gaat in twee referenda stemmen over een nieuwe vlag. De regering probeert op deze manier van de Britse Union Jack af te komen... die nog altijd prominent op de Nieuw-Zeelandse vlag staat afgebeeld. Volgens premier Key doet het Britse symbool te veel denken aan het koloniale verleden. Nieuw-Zeeland is al sinds 1947 volledig onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk. Het eerste referendum staat gepland voor eind volgend jaar.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 En dat was dan uh, Focus 3. Uh, Focus 3 ja, het gaat namelijk naadloos over in, uh, in een volgend nummer. En dat, uh, dat, dat gaat dan zo wat een kwartier duren. Dat vind ik een beetje lang. Focus 3 was een compositie van uh, Thijs van Leer. Uh, dit was overigens het laatste album waarin uh, deze formatie zou uh, optreden. Na dit, al nadat uh, dit album voltooid was... Uh, verliet Pierre van der Linden, uh, de drummer die verliet deze band... om samen met Rick van der Linden en Jaap van Eijk... Trace op te zetten. Dat is ook een zeer kortstondig verhaal geweest, overigens. Uh, en Focus had een beetje te maken met een uh, drummercrisis. Het album wat hierna kwam, uh, dat was ook al een beetje een neergaande lijn. Uh, er stonden, ontstonden wat meer... Uh, wrijvingen en uiteindelijk in 1975 verliet ook Jan Akkerman de band. En dat, dat was eigenlijk de, het einde van Focus. Hoewel Van Leer nog wel probeerde om de band bij elkaar te houden... met andere gitaristen, zoals, Vile, uh, zoals uh, uh, uh, de, de, meneer Catherine en zo. En later zo ook nog met een andere gitarist en zanger PJ Proby. <k comigo> maar dat mocht allemaal niet ba baten en uiteindelijk uh, zo... Uh, zij, uh, zij van Leer maar... Nou, laten we er dan maar mee stoppen. Intussen trouwens uh, is Focus al lang weer nieuw leven ingeblazen. En Thijs verleerd eh uh, toert nog steeds onder de naam Focus... met hele andere mensen. Dat heeft niets te maken met... Nou, de oude enige <coughs> overeenkomst is... dat Pierre van der Linden af en toe nog wel eens uh, meedrumpt daarin. Goed, nou, dat was Focus dus met Focus 3. Uh, Angela die, uh, heeft lekker de volgorde door elkaar lopen mieteren. Dus... Uh, dan gaan we dan met onze uh, fantastische opzet. Maar dan gaan we nu naar Traffic. Dus? hè? Dus we komen even goed allemaal aan boord. Also, dat is waar. We gaan naar de, de Traffic. En van Traffic van dat album The Best of Traffic... draaien we het nummer Smiling Faces. Hier is Traffic. Smiling faces from traffic, een liedje dat uh, later nog eens dunnetjes zou worden overgedaan door de Amerikaanse band uh, Blood, Sweat and Tears, die het stuk ook ontnam. Na het vertrek van Dave Mason stond de band voor enkele problemen. Ze misten tijdens de live optredens hun bassist, waardoor Winwood ook de baspedalen moest bespelen terwijl hij zong en het keyboard bespeelde. Nou, het keyboard was toen zijn helmondorgel, maar goed, anders had je geen baspedalen. Ehm. Hey. Um, ook miste kwa Mason's kwaliteiten als tekstschrijver, waardoor ze moeite hadden nieuw materiaal te schrijven. In 1968 keerde Mason uh, weer terug bij Traffic voor het tweede album Traffic. Hij schreef meerdere nummers, waaronder de grote hit All Right, die later nog meer bekendheid kreeg in de versie van Joe Cocker. Eind 1968 ging de band op tournee door de Verenigde Staten om hun nieuwe album te promoten. Gedurende die tournee werd Mason opnieuw ontslagen... en kondigde Winwood aan dat de band zou worden opgeheven. De platenmaatschappij bracht het album Last, Last Exit uit... bestaande uit live-opname en B-kantjes... Wynwood vormde Blind Faith met Eric Clapton, Ginger Baker en uh, Rick Ratch. En uh, Capaldi, Wood en Mason vormden samen uh, Mick Weaver. Ook wel bekend als Winder Key Frog. De band Wooden Frog, Wooden Frog bracht geen albums uit. Blind Faith 1. Na nou, het uh, uiteenvallen van Blind Faith begon Winwood te werken aan een soloalbum. album. Maar Capaldi en Wood sloten zich al vrij snel bij hem aan. Wat resulteerde in een traffic album, John Barneken Must Die. En dat is een fantastisch album geworden. Dat hebben we alles eerder gedraaid in de vinyljaren. Goed, we gaan nu naar Tina Turner. Een nummer dat uh, geschreven is door uh, een bekende meneer uit Engeland. Die ook heel mooi gitaar kan spelen. Ik zal zijn naam niet noemen, omdat het Mark Knopfler is. En uh, die produceerde ook het nummer, de titelsong van die LP van Tina Turner. Private Dancer. De lange versie. Uh. play. bye Ja, even wat rechtzetten, want ik, uh, ik dacht, uh, ik dichtte meneer Knopfler een uh, iets grotere rol toe dan hij werkelijk had. Hij heeft het liedje alleen maar geschreven. Hij speelt er zelfs niet eens op mee. Um, want de gitaren die uh, werden gedaan door Hal Lindes en de, die prachtige solo die u hoorde, dat was Jeff Beck. Dus uh, hij doet er niet eens op mee. Tenminste, volgens de hoefsinformatie uh, doet uh, Knopfler gewoon helemaal niet mee. De enige van uh, Dire Straits die wel meespeelt, dat is Alan Clark niet alleen Clark, maar Ellen Clark. En uh, dat was de toetsenist van Dire Straits. En die uh, speelt dan weer wel mee op dit prachtige stuk. Private Dancer, titelsong van de gelijknamige LP. Um, Focus 3. En, uh, ja, het is een, een dubbel album. Het had, wat mij betreft, ook gewoon een enkel album kunnen zijn. Er staan uh, op zijn minst twee stukken op die, die, uh, die al eerder uitgebracht waren. Uh, het noemen Anonymus. Anonymous. Dat stond al op uh, In and Out of Focus. Dus dat was het eerste, uh, zeg maar het eerste album van, uh, van Focus. En uh, ook het stuk dat wij nu gaan horen... is een remake van de eerste hit die ze hadden. En ook dat nummer stond natuurlijk op die eerste LP. En die heette... Uh, ja, ik, heb, ik heb hem met als titel In and Out of Focus. Misschien heeft hij wel een andere titel ook gehad. Dat is een beetje onduidelijk. Maar in ieder geval... Uh, het nummer House of the King... En dat was, dat was de eerste hit van Focus in uh, Nederland. Toen nog in een andere formatie. En op deze LP hebben ze dat stuk dus gewoon opnieuw opgenomen. Nou, het kan. House of the King. Hier is Focus. En ook het stuk hoor, uh, denk ik van. Het <laughs> is helemaal geen remake, dus gewoon hetzelfde nummer. Precies dezelfde opname als die ook al uh, voorkwam op, uh, op die, uh, die, uh, die, uh, die eerdere LP die ik van, die ik van focus heb. In een auto focus daar stond het dus op. En het is gewoon precies dezelfde opname. Ik dacht even dat het een remake was, maar dat is niet zo. Dus uh, beetje makkelijk, hè? gewoon twee oude stukken erop zetten. En dan heb je gauw een dubbele LP-vol. Dat is waar. Goed, oké. Okay. Um, maar goed, die kritiek heeft natuurlijk ook helemaal geen zin meer. Want het album is al 40 jaar oud bijna. Dus we zullen ons nog druk omhouden. Uh, we gaan naar um, Traffic. Ja, Traffic. En uh, een van de grote hits. Een nummer waardoor de wrijving, uh, zoals ik straks al vertelde... ontstond tussen Dave Mason en Steve Winwood. Omdat dit nummer meer succes had... dan uh, de eerste single van Traffic... die door Winwood geschreven had. Dat was Papersun. Ehm uh, dit nummer werd door Dave Mason geschreven en dat had meer succes. En ja, dan heb je soms mensen die daar dan jaloers op worden. Ik zou zeggen, jongens, het is van de band en vind het wel goed. Wie het nou schrijft, maakt het nou uit. Um, maar goed, dat was kennelijk niet zo. De heren werden het daardoor aardig oneens en Mason uh, verliet daarna eigenlijk gewoon de band. We hebben het over het prachtige liedje Hole in My Shoe. Hier is Traffic. I'm sure. En ook hier uh, duidelijk ook de invloed van de Beatles hoorbaar natuurlijk... want uh, ook hier zit een, het Indiaanse instrument, de sitar, in. Ja, en we weten natuurlijk allemaal dat de eerste die daar in de popmuziek... zo'n beetje mee experimenteerde, dat was George Harrison. Uh, die deed dat al in 1965 al op het album uh, rubber soul van de Beatles... In het liedje Norwegian Wood. Dat was het eerste liedje waar hij een sitar uh, op speelde. En dat zou later nog veel hogere ogen gaan gooien. Met uh, Love You Too op Revolver en Within You and Without You op uh, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. En die sitar die werd dus inderdaad... Uh, George was daar inderdaad de grote voorman van. En uh, ja, die werd later opgevolgd door onder andere dus mensen van Traffic. Maar ook bijvoorbeeld door... De uh, Stones. Uh, Brian Jones van The Stones. Die maakte zich de kunst van het spelen op dat instrument ook een beetje eigen. Uh, Hole in My Shoe was dit dus van Traffic. Het album The Best of Traffic. We gaan naar uh, Tina Turner. En uh, dat is een pittige dame hoor. Want uh, die zegt, je kunt maar beter goed voor me zijn. Want anders? Ooh, you better be good to me. Hier is Tina Turner. Tina Turner dus. En uh, dat heette You Better Be Good To Me. Nou, uh, als je haar kent, dan uh, hè? kun je dit ook maar beter zijn. <laughs> dat kan uh, pittige tand hoor. Goed, Tina Tunnel dus. Van het album uh, Private Dancer. You Better Be Good To Me. Uh, Focus is weer aan de beurt. En het is een beetje lastig zoeken, want er staan nu alleen nog maar een hele lange stukken op. Waaronder een stuk dat een volledige plaatkant uh, beslaat. Daar gaan we straks een stukje van draaien, maar niet helemaal hoor, want dat duurt, duurt echt lang. Het gaat zelfs op de volgende kant nog verder. Dus dat duurt bijna 20 minuten. Ja, maar goed, oké, okay, kom wel. Maar we gaan nu eerst een stuk schrijven dat, uh, spelen, dat uh, geschreven werd door Jan Ackerman. En dat heet Elspeth of Nottingham. Zou je bijna in de middeleeuwen wanen. Hè? Met dit uh, prachtige Elspeth of Nottingham. En hier maakte John Ackerman dus gebruik van een heel oud instrument. Namelijk de luid. En uh, de luid was een soort gitaar. Een beetje de voorloper eigenlijk. Van, van de, of dat weet ik niet meer nou voorloper was. Uh, de gitaar zelf komt natuurlijk meer uit, uit Spanje. En uit de Scheunenwereld en zo. Maar dit instrument dat werd uh, hier in uh, deze contraille wel gebruikt. Het lijkt er wel een beetje op een, op een gitaar klinkt alleen wat, wat anders. En de kast is ook heel anders. Het is wat, wat boller allemaal. Mooi instrument hoor, die luid. En Jan Akkerman die, uh, die heeft dat ont, uh, instrument ontdekt. Hij heeft er zelfs ooit een hele LP opgemaakt. Volgens mij heette die Tabernakel. Uh, waarin hij helemaal uh, live dat deed. En, en uh, ook live met focus gebruikte hij het instrument wel. Want als je de de, LP's, de LP Live at the Rainbow hoort, daar speelt hij ook een stuk op de luid. Dus Jan Ackerman schreef het, tijdens van leer, in dit geval op blokfluit. En het deed er dus, nou nog een keer vertellen, Elspeth of Nottingham. Nottingham, niet Nottingham, Nottingham. U weet wel, van die sheriff, hè? van uh, Robin Hood en zo. Oké, okay, um... Not Nottingham. Nottingham. Ja. No, Nottingham. Um. Ja, jij met die accent allemaal gewoon Nottingham. Met die accent allemaal. <laughs> Dat een beetje de. Um, wat gaan we doen? Oh ja, Traffic. Dear Mr. Fantasy. hier is traffic. Mr. Fantasy, je nummer dat uh, titelsong was van het eerste officiële Traffic-album. Uh, die heet ook Mr. Fantasy. Zo gaat dat. Uh, dus even kijken. We zitten even uh, kijken, uh, rekenen met de tijd. Nou, we gaan in ieder geval eerst even naar Anna Mae Bullock. Dat is een beroemde zangeres. Anna Mae Bullock. Kent iedereen natuurlijk, toch? Of niet? Ja, kent iedereen. Anna ja. Mae Bullock. Oké, okay, dus van Anna Mae Bullock, dames en heren, draaien wij nu het prachtige liedje dat geschreven werd door John Lennon en Paul McCartney. En zij had er ook alweer een hit mee, alleen een totaal afwijkende versie, maar wel een mooie versie. Help, hier is Tina Tunner. That anybody, Help in any way. Now those days are gone, and I'm not so selfish. You now, if I've changed my mind, I've opened up. Bullock, zo heet ze echt. Maar ja, u weet natuurlijk dat haar artiestenaam Tina Turner is. En uh, die achternaam Turner had ze van haar uh, voormalige echtgenoot Ike Turner. Um, dus even kijken naar de klok. Ja, nou, ik denk dat we nog uh, net Focus even kunnen draaien. Uh, ik had ook nog Feeling Alright Klaas aan van Traffic. Maar ik denk dat ik dat niet meer haal. Uh, vanwege de tijd. Focus dus. en uh, Sylvia... Ja, het nummer dat Thijs van Leer schreef voor uh, Sylvia Alberts. En dat was uh, een zangeres die werkte in het uh, gezelschap van Ramse Shafi. En uh, zo heeft u wederom uh, geluisterd naar de vinyljaren voor deze woensdag, de 29e oktober. En we doen nog een klein fragmentje van Traffic's Feeling Alright. Bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft, morgen 12 uur Zandvoort luncht, CFM luncht. En dit programma is er volgende week woensdag weer. Daag! myself oh. Well boy you sure took me for one big ride And even now I still don't wonder why That when I think of you I start to cry Just can't waste my time, I must keep dry you Gotta stop believing in all your lies There's too much to do before I die. You're feeling all right. I'm not feeling too good myself.